Thijs H. gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling vanwege drie moorden. Dat meldt zijn advocaat die zegt dat H. onterecht veroordeeld is voor moord... en dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. H. heeft bekend dat hij vorig jaar in de Scheveningse Bosjes in Den Haag... een vrouw heeft gedood. Drie dagen later stak hij een man en een vrouw dood op de Heide. Thijs H. is veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs. Israël en de Verenigde Arabische Emiraten normaliseren hun diplomatieke betrekkingen. De landen hebben een belangrijk akkoord bereikt... waarin onder meer staat dat Israël zijn plannen opschort om delen van de Westelijke Jordaan-oever te annexeren. Het akkoord werd gesloten onder leiding van Amerika. In de nieuwe teststraat op Schiphol zijn 67 mensen getest, zegt de veiligheidsregio Kennemerland. Dat is ongeveer 35 procent van de reizigers die voor een test in aanmerking kwamen... Reizigers van drie vluchten uit risicolanden kregen een test aangeboden. De veiligheidsregio laat weten tevreden te zijn, maar zou het nog mooier vinden als iedereen zich laat testen. Naar schatting landen elke dag zo'n 5000 mensen uit risicolanden op Schiphol. Als alles goed gaat, kunnen er volgens de GGD 600 mensen per dag getest worden. Het weer, zware buien in het zuiden en midden van het land. Het regent hard en het kan ook stevig omweren met hagel en windstoten. De noordelijke provincies krijgen vanavond en vannacht enkele buien... die waarschijnlijk minder zwaar zijn. Morgen opnieuw buien, maar er zijn ook regio's met zon en droog weer. Met 24 tot 29 graden is het dan nog steeds zomers, maar wel minder warm. Dit was het NOS Journaal. De vakantie staat voor de deur. En gelukkig, we mogen weer. De vakantie, vakantie! Lekker erop uit. En misschien zelfs de grens over. Een autopech...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 hagel over windstoten. Nou, dat past uh, wel in het rijtje, denk ik, uh, voor dit uh, tweede uur. Denk ik toch. Zullen we dan toch maar eens even lekker starten met Stormy Weather van Charmless High. Uh, wat, wat krijgen we nu? Stormy Weather van Charles High. Die uh, band komt uit uh, Alkmaar. Uh, is een van uh, de mensen. Ik geloof Alex Pasveer. Die is uh, nog niet zo lang geleden bij uh, Zwaardvis geweest. Dat treft. Want die gaan we straks uh, even bellen. Willem de Waard van het, uh, van het programma. Ik hoop wel dat hij wel straks de telefoon wil aanhebben. Want dat is met Willem mee in ieder geval het eerste uur niet gelukt. Uh, ja, dan uh, ga ik er toch stiekem naar uh, volgende week uitkijken. Hoe we het uh, programma gaan vormgeven, weten we nog niet. Want uh, we waren iets van plan, maar... Als we het nu zo'n beetje bekijken in het licht van de actualiteit... Ja, dan is er toch iets waarvan we moeten zeggen... ja jongens, willen we dat nou echt door gaan zetten? We zetten even de zaak even op pauze. Want er was het plan om een band te halen. En dat, de band heette Polyframes. Maar goed, we gaan volgende week het denk ik anders oplossen. We gaan het uh, met, een, uh, met een telefonisch interview. Degene die dus nu op de telefoon, hè, die, die, die hangt dus nu aan de telefoon. Die, die weet, oh, oh, hij gaat me volgende week bellen. Ja, dat ga ik uh, inderdaad doen. Zo'n pietje zo bel van de radio ben ik dan ook alweer. Dus, uh, dus we doen het uh, op een andere manier. Dus dat wordt uh, echt wel uh, opgelost. Maar uh, we hebben gewoon uh, even de, ja, wat dat betreft uh, de verantwoordelijkheid uh, moeten nemen. In dit opzicht, uh, als we kijken naar een sw antwoord... waar een mogelijke coronabesmetting is... waarbij uh, ook al gesproken wordt uh, van even twee weken dicht... dan een Zizo-lounge die al twee weken dicht is... omdat er uh, drie mensen zijn besmet met dat uh, virus... Ja, dan ga ik toch een beetje, uh, een beetje uh, richting van... jongens, moeten we hier uh, vijf man, zes man in de studio gaan, gaan laten rondlopen. Dus dat lijkt me niet zo slim om dat te doen. En dus uh, zal dat even op een lager pitje worden gesteld. Uh, dat is uh, het verhaal wat we doen met uh, 3 voor 12 Noord-Holland. We hadden er echt uh, naar uitgekeken. Maar ja, uh, als uh, de actualiteit ons inhaalt, dan moet je op een gegeven moment wat. Dus dat uh, zit er achter. Uh, ik maak het uh, gewoon wereldkundig. Want uh, ik ben niet zo'n geheimschrijver. Dus dat uh, zit er eigenlijk achter. Dat is het verhaal. Ook in het licht van het nummer wat je net hebt uh, kunnen horen: stormy weather van Charles Nye. Want het is stormachtig. Ook als het gaat om de ontwikkelingen op het nieuwsgebied. Laten we verder gaan, want uh, we hebben nog uh, genoeg uh, te draaien. Penthouse en I'm not your bunny honey. Yeah. in Den Haag uh, nog uh, steeds uh, stevige muziek maken, hoor. De tijden van uh, Shocking Blue en uh, noem maar op. Uh, eigenlijk uh, allemaal van die beatbandjes die ze hadden in uh, Den Haag. Q65, maar ook uh, vandaan. Golden Hearing is misschien uh, nog wel het meest treffende voorbeeld. Maar deze komen er ook uh, vandaan, de Bohems. En uh, het nummer dat heet Von Vizennepark. En uh, ja, uh, de band uh, zelf uh, is al geweest bij dat hele mooie zaterdagmiddagprogramma. Uh, van collega Willem de Waard... Uh, die uh, dus ook een gesprek met, uh, met de, de vier heren heeft uh, gevoerd over de bohems. Bovendien hebben ze een lange radiopauze gehad. Uh, ik geloof uh, dat, er, uh, dat er zeker zes tot zeven jaar tussen heeft uh, gezeten... voordat ze weer uh, wat van zich laten horen. 2013 zo'n beetje het laatst. En ineens, boom, daar waren ze weer. Dus uh, met dit, uh, met dit uh, nummer. Uh, daarvoor hoorde je Penthouse uh, met uh, I'm Not Your Bunny Honey... Wat ook uh, mooi is, deze band komt dus hier uit de buurt. buurt. Uh, ze komen uit Haarlem en uh, ze, ze maken gewoon ook een beetje, beetje uh, stevige muziek. Weer Haagse uh, materiaal. En dat is een dame die uh, dat uh, doet voor de band. Kokoe! Uh, Nienke Hut is uh, de frontvrouw van de band en het nummer dat heet Broken Matches. We all taking second chances. de Arthurs. En ik uh, meen dat, er, uh, dat ze ook uh, uit de buurt van uh, Rotterdam en Den Haag uh, komen. Met natuurlijk ook weer een link naar onze hoofdstad Amsterdam. Dat uh, is. Het uh, verhaal van uh, de Arters. En uh, ze hebben hem, uh, ja, het is een beetje gevormd rondom Robin de Drijver. Dat is de frontman van de band. Of eigenlijk is dat uh, degene die uh, de, de liedjes en de muziek uh, schrijft. Uh, maar goed, uh, wij vonden het uh, leuk. Ze hebben het op een gegeven moment uh, gezegd van... Uh, nou, we hebben een uh, single. Wij uh, weer natuurlijk uh, eventjes uh, vol beluisteren en zeggen... Nou, poepgoed, dus uh, op, de zender, maar mee. Dat is uh, de reden en de achtergrond uh, waarom we dit soort uh, werk ook uh, graag... Laten horen. Nu is het uh, tijd voor het uh, debuut van uh, Emmy. En Emmy is Emmy van boven. Ze komt, uh, tenminste, ze studeert hier in uh, de buurt. Uh, in het conservatorium uh, Haarlem. Uh, van in Holland. Daar uh, doet ze de muziekopleiding. En ze heeft een debuutalbum afgeleverd. Dat uh, debuutalbum dat heet Power Woman. En wij vonden het uh, leuk om dan toch ook het titelnummer te laten horen. Got your hand in my hand I Het, het nummer van uh, het debuutalbum van Emmy van Boven. En dat uh, bracht de tijd op bijna half uh, tien. En dan is het altijd leuk als je nu wel iemand aan de telefoon neemt. Want uh, ja, het is niks frustrerender als, als radiomakers op een gegeven moment uh, een draaiboek maken. En op een gegeven moment, dan nemen ze de telefoon niet op. Ik heb afgelopen zaterdag ook uh, daar uh, gehoord uh, bij uh, collega Willem de Waard... Hoe dat is gegaan. En Willem, jij hebt het ook wel eens. Hè? Dat, dat dat wel eens gebeurt. Ja, dat, dat, dat maak je regelmatig mee, ja. ja. Maar goed. Kijk, dat is ook de charme van live radio, hè? dat je dat soort dingen meemaakt. Dan moet je improviseren, dan moet je dingetjes omgooien. Ja. Dat, heeft ook wel, dat heeft ook wel weer wat. Dat heeft ook wel wat. Ja, daar ben ik ook helemaal mee eens. En zeker als je die eentje doet. Want ik ben dus nu gewoon en producer en uh, radiopresentator. Dus ik, uh, ik heb hier helemaal niemand, dus ik moet het allemaal zelf doen. Maar goed, ja, dat is stress, hè, af en toe. Uh, nou, uh, uh, je, het is al warm buiten... en uh, de zweetruppels staan op mijn voorhoofd. Ik had het uh, gisteren... Ja. Ja, <laughs> ik had het gisteren dus ook, hè? Iemand van de Zandvoors Reddingsbrigade. Uh, je, je, je gaat er vooruit, half elf. Ja, ik heb een bespreking. Dus uh, dat dan, <laughs> dan gaat het helemaal in de mist. Ja. Maar goed, uiteindelijk is dat uiteindelijk gelukt. Dus, uh, ja. maar goed. Um, maar je hebt weer een, een leuk lijstje. Ja. Ja, ja, ja, ik uh, vond hem wel interessant uh, vandaag. Maar uh, het uh, ging ook vandaag hard met... Uh, en dan ineens zie ik weer nieuwe releases. Eh, nog, nog een nieuwe release. Ja, dan ga je dat er allemaal aan toevoegen aan het lijstje. Ja, dan wordt het een indrukwekkend <lacht> lijstje. Dus ik ben ook ietsje eerder begonnen. Ik ben voor acht al bezig geweest om, eh, om het eh, lijstje ook echt keurig netjes af te werken. Dus misschien dat ik een boze eh, muziek eh, eh, samensteller heb. Maar goed, dat maakt niet uit. Willem, want eh, jij doet een programma op de zaterdagmiddag bij Radio Kapelle. Ik ben een van eh, die eh, vaste luisteraars van dat eh, programma. Zwaardvis. Ja. Uh, uh, even over jou zelf, want uh, hoe doen jullie dat, Zwaardvis? Dat, dat, uh, want uh, hoe, hoe ben jij zelf bij dat uh, programma terechtgekomen? gekomen? Nou, ik heb het programma zelf opgestart, samen met een, uh, met een oud collega. Van, uh, je moet je voorstellen, ik, uh, ik werkte vroeger bij uh, de grootste plaatszaak van Nederland. Dat was de Free Rack Shop. En uh, ik ben toen uh, ooit bij de radio terechtgekomen samen met een collega. Hij wilde eens dus wat leuks doen, een alternatieve muziek laten horen. Dat was er nog veel te weinig. Mm -hmm. En toen zijn wij, uh, dat is inmiddels uh, ruim 18 jaar geleden, zijn wij gestart met, uh, met het programma Zwaardvis. En Zwaardvis, de naam is uh, niet alleen de verbastering van de oprichters van het programma, ja. maar ook een beetje dat scherpe randje, het alternatieve geluid. Ja. Ja, dat zit er wel even stop. Dus de, wa de waard zit erin. Hè? Want uh, dat zit dus in waardvies. En, ja. Ja, want daar zit het min, denk ik. Uh, wat ik ook begrepen heb... het schiet ook al aardig op richting de duizend. Ja, zeker. Dat, ja. dat, dat schiet zeker op. Want we zitten volgens mij nu op 945. Dus uh -huh. dat gaat aardig hard richting de duizend. Ja. Uh -huh. Ergs, ergens volgend jaar... Uh, Augustus, september, denk ik. Ja, had ik ook een beetje bedacht. Dus uh, dan is het uh, jullie jubileum uitzending heb ik begrepen. Ja, zeker. Kijken we wel naar uit. Ja, uh, even over, over jouw programma. Want uh, jullie besteden toch ook aandacht wat er eigenlijk allemaal te doen is in de buurt van Rotterdam allemaal. Hè. In Delft hebben, hoor ik ook vaak dingen. Maar uh, jullie maken je ook, uh, dat hoor ik ook regelmatig terug, zorgen over die kaalslag die aan het ontstaan is in die uh, muziekwereld. Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk uh, in uh, in maart uh, schrokken wij ons natuurlijk allemaal uh, een hoedje om maar zo te zeggen. Want uh, toen kwam er een lockdown en uh, ja, daarna werd heel snel bekend uh, dat er van alles niet doorging. En dat was eerst uh, tijdelijk, maar dat is inmiddels nu langdurig. Uh. En kijk, het programma Zwaartfit is onder andere opgebouwd uit heel veel uh, aandacht voor festivals. En dan uh, heb ik het niet alleen over grote festivals, maar ook juist de kleine festivals uh. in de omgeving. Die belichten wij natuurlijk hè, door middel van interviews met organisatie. Maar ook met beentjes die op die festivals staan. Ze zijn vaak uh, beginnende beentjes mm -hmm. of nog niet zo lang bezig. En met organisatie. Het zijn vaak de gratis festivals. En dat is leuk om dat onder de aandacht te brengen en dat vinden die mensen ook leuk en dat maakt het leuk om zo'n programma te maken. Ja. Alleen ja, wij kregen natuurlijk uh, te maken met die lockdown en schrik je even als radiomaak van, van wat moet je dan doen, want al die festivals zijn er niet. Nee. Hey, wij, wij, we praten in Nederland alleen al in Nederland over 1100 festivals hè, die elk ja. jaar plaatsvinden. Ja. Nou, nou belichten ze niet alle 1100, maar wel heel veel in de omgeving. Ja. En dan zit je eventjes zo met je handen in het haar, wat nu? Wat ja. gaan we nu doen? Ja. Nou gelukkig, uh, we zijn nu flink wat maanden verder en het programma is elke week nog uh, goed gevuld geweest. Maar dat zijn allemaal andere zaken die nu besproken worden. Hè. Dat ja. zijn uh, inderdaad nog beentjes die dan niet kunnen optreden. Wat doen ze dan wel? Ja. Ja. Hoe uh, lossen ze dat op? En ja, je hoort natuurlijk heel veel, zeker nu de laatste weken van... Ja, wij worden toch wel een beetje benadeeld. Er We wordt wel gemeten met twee maten. Mm. Er worden ook allerlei actiegroepen opge opgestart. Uh, dat zal jij ook merken. Hè? Ja, ja. We hebben het nog niet zo lang geleden over de koperen corona gehad onder andere. Klopt, klopt. En zo, en zo zijn er meer initiatieven, alleen wat een beetje jammer is in, in de muzieksector is dat heel veel mensen op eigen initiatief iets gaan opstarten en ja. zou er veel meer gebundeld moeten worden. Dat, dat denk ik ook. Nu uh, is er uh, nou een paar weken geleden een uh, initiatief geweest van Julian Grouten. Ja. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Hij is. Ja, die van... heb ik heb toevallig aanstaande zaterdag in de uitzending. Kijk, dat is mooi. Uh, bij mij komt hij een paar weken later nog uh, vlak ja. voordat de actie gaat uh, beginnen. Dan, uh, dan komt hij uh, nog een keer bij mij ook uh, telefonisch de boel toelichten. Uh, want uh, Julien uh, zei bijvoorbeeld uh, op uh, sociale media: van, Ja, laten we ons nu allemaal een beetje aanpraten dat we uh, linkse hobbyisten zijn. Kom eens even in beweging. Dat is een beetje de strekking van het verhaal. Uh, en ik denk, ja, daar voel ik me dan toch een beetje door geraakt uh, in, in dat opzicht. Dus. Uh, Vandaag ook een heel verhaal bij mij op Facebook ja. gezet, in dat, op dat opzicht. Want ook ik maak mij zorgen en jij niet, jij niet anders, denk ik. Nee, wij maken ons allemaal, denk ik, zorgen. Ja. Uh, want uh, ja, kijk, als er straks uh, geen optredens meer kunnen plaatsvinden... Uh, nou ja, dat is nu natuurlijk al het geval. Komt gelukkig weer een beetje langzaam op gang. Ja, Maar Het mag nog geen naam hebben, vind ik. Ja. Maar als er straks niets meer is, uh, zal die podia's uh, omvallen. Ja. Ja, wat, wat, wat moeten wij dan? Hè? Waar ja. blijven dan die artiesten die wij uh, onder aandacht brengen? En jij, jij bent dan iemand die doet eigenlijk alleen maar Nederlandse uh, ja. Ja. artiesten. Ja, waar, waar zijn die straks? Zijn ja. die er nog? Hè? Dat, dat moet je je afvragen. Ja, nou ja, dat, dat is ook de vraag die we ons voortdurend blijven stellen. Uh, gelukkig uh, uh, lijkt het aan creativiteit namelijk ze ingeboet te hebben. Want uh, wat dat betreft uh, zijn we gezegend dat... Zo, dat is voorbeeld van vandaag ook weer, dat het allemaal op het laatste moment dat je gewoon een paar de nieuwe releases nog, uh, gewoon eruit uh, kan stampen, dat, dat vind ik altijd het, het leukste. Maar goed. Ja, dat, is het voor, dat is natuurlijk het voordeel van, van deze periode. Heel veel uh, muzikanten zitten nu natuurlijk thuis ja. en zijn heel erg creatief bezig. Er wordt ontzettend veel nieuwe muziek gecreëerd. Ja. En uh, er komt ook regelmatig uh, nu zeker nu nieuwe muziek uit. Maar ik denk dat, uh, dat er in het najaar en misschien in het volgend voorjaar een enorme stortvoet en nieuwe releases gaat komen. Ja, ja dat, dat geloof ik ook. Uh, maar vandaag las ik ook uh, een, bijvoorbeeld weer een bericht dat Rotown uh, bijvoorbeeld nu ook even weer de deuren sluit vanwege een besmettinggeval. Uh, ja dat wordt nog interessant want uh, Rotown is natuurlijk bij ons om de hoek en de Rotown uh, die, die hebben grote problemen. Ja. En die problemen die uh, wil ik uh, gaan bespreken met uh, de concertdirecteur van, uh, van Roodhauw aanstaande zaterdag. Maar ja. De vraag is of dat gaat lukken. Ja, ja. Dat wordt, dat is, daar staat een groot vraagstuk bij bij dat interview wat gepland staat. Ja. Dus uh, jij zult niet de enige zijn die toe uh, iemand niet te pak krijgt, <laughs> Nee, voor mij zal dat aanstaande zaterdag ook weer spannend worden. Ja, ja dat, dat, dat denk ik ook. Want, uh, maar dat, dat is iets wat bij jullie zeker speelt, uh, want jullie uh, zenden uit uh, bij, in, uh, ja, bij Radio Kapelle, dat ligt gewoon eigenlijk onder de rook van Rotterdam, boven de rook ja, van Rotterdam. Ja, zit eraan vastgeplakt. Ja, ja. Um, uh, even over dan ook over jullie programma, want het is natuurlijk ook bij jullie, uh, er zit een uh, behoorlijke grote muziekscene uh, daar in, in, in Rotterdam, denk ik. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja absoluut. Er komen heel veel mensen daar, maar ik, ik heb er natuurlijk ook weer een aantal nu weer bij jou gehoord vandaag. Hè. <laughs> En Bent als de Arthur's komt natuurlijk uit Rotterdam. Ja, klopt. Uh, Bohems is dan Den Haag, maar goed, dat is ook een beetje om de hoek. We zitten natuurlijk wel in de... Het ligt halverwege, Willem, want ik bedoel, kijkers, eens, uh, bij wij uh, is, ja. het, uh, is het ongeveer 40 kilometer vandaan en uh, bij jullie is het ook uh, ongeveer 25 kilometer, dus het is dus zoveel. Ja ja, ja, ja. Nee, maar daar ja, komt gewoon heel veel vandaan. maar ook, ja. Waar niet, zou ik gaan zeggen, want ook uh, uit de buurt van, van Zandvoort-Haarlem komt natuurlijk heel veel vandaan. Ja, ja ja nou ja goed dat is, dat is ook een, een, een aardigheidje dat je dat, ja vandaag merk ik dat er heel veel noord-hollandse dingen erin zitten dat is ook wel heel erg leuk om dat ook uh, ja. te vinden maar dan, kijk er, er wordt en dat zal jij misschien al wel beter weten dan ik er wordt ontzettend veel goede muziek gemaakt in, ja. in Nederland ja. en helaas uh, zijn wij de lokale stations zijn degene die het, het eerste ontdekken zeg ik vaak ja ja uh, en heel veel bereikt niet de, de, de, ja, de, de grote stations. En nee. dat is jammer. Ja. Dat is heel jammer, want er zit heel veel kwaliteit tussen. Ja, nou, in dat opzicht kan ik, kan ik dat onderschrijven. Vorige week hebben wij hier de burgemeester op bezoek gehad. En dan denk je, dat lijkt me een stijve man niks van waar. Hij bezoekt de bevrijdingspop en komt met een schurend lijstje, hoor. Dus, dus die zegt ook, als er op een gegeven moment ergens weer in de zolderkamer dan is er dan weer iemand bezig. Er wordt zoveel gigantische, veel muziek gemaakt, zegt hij. Dus ik, uh, ja. geloof, dat ge, ik geloof dat geheid. Maar ja, het is wel allemaal uh, hobbyisme, hè. Heel veel hobbyisme. Ja. En zeker en, uh, ja, nu ook in deze, uh, deze crisis, hmm. zie je natuurlijk uh, dat veel artiesten ja, het niet... Die, die, ja, ik weet niet waar het heen gaat, hoeveel artiesten zullen eh, straks zullen geen muziek meer kunnen maken. Nou ja, ik, ik, ik geloof dan toch dat er altijd wel ergens in het midden wel iets uitkomt. Even nog over jou komende zaterdag. Ja? Ja. Nee, ga, ga verder. Ja, uh, even over jou komende zaterdag. Wat, uh, wat gaan jullie doen? Nou, wij hebben dus aanstaande uh, zaterdag. Uh, nou, als het over goede bands hebben, een Nijmeegse band dit keer. Dat is Walsburg. Ja. Oh, die... we gelezen, ja. Uh, die hebben uh, we uh, interview mee. We gaan bellen met uh, Rotan, als alles goed verloopt. Mm. We gaan ook uh, Julian, hè, waar, waar we net over hadden, uh, ja. gaan we bellen over wat, wat, wat wil je nu precies. Wat wil je bereiken ook met je actie? Uh, is het niet, uh, misschien kijk, misschien uh, geef ik een schot voor de boeg en uh, loop ik vooruit op de zaken. Ja. Maar hij, uh, het is goed initiatief wat hij doet. Alleen hij moet zich wel, denk ik, met andere mensen gaan verenigen. Ja. Want al die kleine acties leveren niets op, dan gaat niks werken. Nee. We hebben natuurlijk een paar maanden geleden de actie Liefde voor Muziek gehad. Ja. Die hebben een petitie aangeboden in Den Haag. Ik hoor er nu verder niets meer over. Misschien weet jij er meer van. Nee, ik, nu... nee ik, ik, ik ga er nog wel eens even achteraan. Want dat is uh, nog zeker interessant om dat uh, nog te doen. Er zijn, er zijn heel veel handtekeningen voor aangevraagd. Ik, ik meen dat in september weer iets uh, bekend gaat worden. Want het is uitgesteld door de, de minister van Cultuur. Hm. Overigens, uh, maar dat is mijn bescheiden mening. Een minister van uh, Cultuur die wij hebben, vind ik zachts gezegd een beetje ongeschikt voor die functie, uh, zoals het nu uh, te werk gaat. Ja, een beetje min of meer brandhout, dat, dat idee. Nou, dat zijn jouw woorden. <laughs> jou, ja. ik, vind niet, ik vind niet dat zij genoeg opkomt voor de uh, culturele sector. Ja, ja dat, is, dat is een gemis. Uh, goed, dat is uh, dus zaterdag. Ik uh, ga je nog even blij met uh, iemand uh, verrassen uh, die ook uh, heel creatief is uh, in de muziek. Het is bestaand werk hoor, dat geef ik, uh, geef ik grif toe. Ja, ja. Uh, de dame heet Fabian de Dammers. heeft ooit nog eens een keer een nummer uh, gemaakt... toen zij aan een penicillinekuur uh, zat. En toen dacht ze van... Yo, ik ga een, uh, een liedje schrijven over die penicillinekuur. Dus moet je maar horen. Komt-ie. Fabian Dammers met Make Me Whole. You make me pure you make me strong. I realize I'm alone, not alone Flipped it Uit Noord-Holland. De eerste was Fabian de Dammers met een bestaand nummer uit 2012. Make me whole. Dat komt van The Girl You Love. En ik hoop echt van ganse harte dat ook haar optredens nog de komende tijd doorgaan. Dat hoop ik eigenlijk voor iedereen. Maar als ik kijk naar wat er nu in de actualiteit gebeurt... dan hou ik mijn hart eerlijk gezegd een klein beetje vast. En daarachter hoorde je Lea Rai ook hier uit de omgeving van Zandvoort. Haarlem komt zij vandaan. Lisa Rietveld schuilt daarachter. En het nummer wat zij afgelopen maand heeft uitgebracht... heet Oh, I Got. Vind ik trouwens leuk. Want ook collega en... Songwriter, hij is ook radiocollega Roy de Smet. Heeft, uh, heeft dit ook al ontdekt bij, uh, bij de lokale omroep Volendam Edam? Heeft hij dat nummer al gedraaid? Dus, dus ik vond dat wel heel grappig. Misschien dat hij er uh, toevallig ook aanstaande maandag uh, in zit. 7, 8. Dat is dan ook weer leuk voor de mensen die een beetje die alternatieve radioprogramma's aan het afstruinen zijn. Ik zeg, uh, ik zeg ook komende zaterdag. Tussen 12 en 2 luisteren naar Zwaardvis bij Radio Kapelle. Dat is ook altijd heel erg leuk. Sfeervol programma. Um, door met weer nieuw materiaal. En zij komt uit Rotterdam. en uh, De dame heet Marlou Vriends. Uh, ze heeft een hele band om haar heen uh, geformeerd. Uh, maar draait eigenlijk allemaal om haar. Uh, de band heet ook gewoon Marloes. en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 Way of keeping up appearances oh, is, is heaven. I what's Who oh, is right? Oh, tell me how, you do you how do you feel about it. you feel the body I don't understand what's going Who oh, is right? It's right. tell me how oh, oh, right. right. oh, oh, do you The first, yeah. first paragraph. writer's personal opinion, concerning topic. So the when and support in by reason, and support that your expressed. express is bezig met een examenjaar, uh, uh, Jente Charlotte, uh, zo heet zij. Ook inmiddels uh, op de radar bij 3 voor 12 Noord-Holland. Want uh, dat uh, is altijd wel wat leuk als je op een gegeven moment... Uh, uh, in de richting van de samenwerking aangaat. Ja, en ineens uh, blijkt dus dat je, dat je toch ook uh, dit soort dingen ziet gelijktijdig. En dat uh, maakt het uh, denk ik uh, wel leuk als je ook... Uh, Samen iets, iets gaat doen uh, voor de radio. Dat, uh, dat gaat nu, uh, denk ik, uh, wat eerder in een, uh, een bescheiden vorm uh, plaatsvinden. Uh, straks hopen we, als uh, het aantal uh, besmettingen weer uh, uh, gaat dalen in uh, Nederland. En dat hoop ik dan maar, dat iedereen zijn gezonde verstand dan maar weer gebruikt. Anderhalve meter, handjes wassen. En waar nodig als het druk is, gewoon een zo zogenaamde uh, smoelenbedekker voor je, voor je gezicht uh, doen. Uh, want uh, dat is eigenlijk gewoon het, uh, het beste wat je kan doen. Ja, ik, uh, ik heb er ook een hekel aan, maar het zal wel moeten. Kijk, als je op een gegeven moment toch van uh, dat gedoe af wil komen... dan moet je er iets uh, mee doen. En dan moet je niet denken, ja, het uh, gaat wel over. Nee, zo werkt het niet. Um, Jente Charlotte, daar had ik het over. Flowers uh, hoorde je. En daarvoor hoorden we Marlou met How Do You Feel About It. Dat is ook een, een nieuwe single. Dus op de reep nog twee nieuwe singles. Uh, dit was het voor deze alternatieve film. Volgende week zijn we er weer. Maar dan uh, zal het er iets anders uh, aan toe gaan. Maar goed, dat hoor je volgende week wel. En we sluiten af met Frida Lijn. En dat nummer dat heet Above the Frame. Straks veel plezier met Nashville Radio. Dag. The sky was a tangle of golden lace. We were out in the fire. Is that where we'll stay? Forever chasing the storm in a.